Dit is, dit is, dit is, dit is, dit is. De Feel Good Weekend start. Dennis en Lodi op Omroep Verno event.